The regel 36. It is geweldig what he here. Eigenlijk is it in order Anashem Hashem what we hear later And 36. Kihok hu se. Shelo le Zeven en dertig mij ook barach, bagilui. Ki pagam, chas wie shalom, bichwadoo acht en dertig id barach. Sjani vra, jesigo, kipoelraot, kie een ze negen matei, le poelra dat we geleerd in in Shlomo's ulam, goit, <laughs> vedok. 36 Ki hok hu z? What that is an the hok? That is the the vet. And hok is is the vet, but unverklarbar is that who so is it? That is the vet. de wet hok shelo yuchala nevra dat and the schepping can niet. Kwaad ontvangen, 37, metod barach van de gezegende in onthulde vorm, want dat is een schade, een schade, beter te zeggen, dat is een schade Godverhoede aan zijn, aan de glorie van, van Hashem zou zijn. 38, Shahaniwraad, dat de schepping hem zou bevatten als dader van slechte dingen. Van slechte handelingen letterlijk. Kiehen ze met hem, want dat past niet, 39, Lepoel, Shalem past niet bij een uh, volmaakte dader. Volmaakte Ashamtu, als volmaakte maker van de wereld. Duidelijk, dus Hashem kan niet, de mens kan nooit van Hashem ontvangen kwaad, uh, dat, het, dat het kwaad van boven zou komen op de mens. Duidelijk. Nooit kan het zijn, want hoe kan dan, de, de, hij is volmaakt, hoe kan hij dat doen en hij heeft geschapen de schepping om volmaakt te zijn, hoe kan hij dat zoiets doen? ועל כן, בעת שהאדם פרטח מרגיש רע. הנה באותו שיור שורה עליו אינם פרטח כפירה על השגחתו חס ושלום. ונעלה ממנו הפועל דלינקר קולום די אשת ריכל ידברח שהוא העונש Ayoter gadolche baulam En nu goed opletten, elk woord wat hij zegt is geweldig. 39. Dus hij gaf ons eerst, eerst een stelling dat nooit kan van boven van de, van de schepper komen iets kwaads op de mens. Welke en daarom, bij etscha, dan in de tijd goed opletten wat hij zegt ons in de tijd wanneer de mens kwaad voelt, 40 Beoto, René, Beoto, shiur, zie hier, in dezelfde mate berustet op hem, op die mens, op dat moment, Kvira, de ontkenning, 41, de ontkenning van het bestuur van uh, Hashem, dat hij goed is, dat het goed is en dat hij goed doet. Waarom? Het kan niet van boven kwaad zijn. Dat als een mens kwaad voelt, dan op dat moment, let op wat hij zegt, niet alleen kwaad doet, maar kwaad voelt, zegt hij. Dus wanneer de mens al kwaad voelt in zichzelf, dan in dezelfde mate waarin hij kwaad voelt, want hij kan een beetje kwaad zijn, dan kan zeer kwaad zijn, dat in dezelfde mate waarin de mens kwaad voelt, in dezelfde mate, betekent dat hij in dezelfde mate ontkent het bestuur van Hashem. Weneelam, en wat als gevolg daarvan, wat, wat hebben we dan? parach, en de dader, de maker van de wereld, wordt voor hem verhuld. De regel 1, de linkerkolom, Shehuha Onesh, dat, let op, dat dat is... De grootste straf die in de wereld is. Kijk nou elke woord wat hij zegt ons. Dat dat is de grootste straf die in de, is, die in de wereld is. Dus de grootste straf is om um, te voelen, om, te, om Hashem um, verhuld te krijgen. Door mijn kwaad, en dan moeten wij weten dat... Telkens wanneer wij kwaad voelen, dan op dat moment verhult, wij zijn wij verhuld, wij verhullen ons van Hashem. Dus goed opletten, dus de kwaad komt niet van boven. Kan nooit van boven komen. Dus als ik kwaad voel, betekent dat ik ont, ont, uh, ontken in dezelfde mate het rechtvaardige bestuur van Hashem. En als in dezelfde mate word ik dan, heb ik dan. Discrepantie en regenschappen met het hogere, met de, met de scheep. En in dezelfde mate wordt hij van mij verhuld. En in dezelfde mate van de verhulling, um, dat is dan, ga ik mij scheiden van hem. En de scheiding, dat voelt ervaren wij. Natuurlijk, dat is als grootste straf. Dus eigenlijk wie de straf uh, veroorzaakt. Ikzelf. Dus kwaad voelen in zichzelf, of kwaad voelen in zichzelf, dat is al uh, een vorm van protest tegen de ware realiteit, en als daardoor ontvangen wij de klappen. Dus de grootste straf is dat Hashem verhult zich van de mens. Eigenlijk de mens verhult zich van Hashem. Zo kunnen we het beter, beter zeggen. Eigenlijk in, in, in de ware toestand. Dat Wij verhullen ons van de waarheid. De regel 1, e, de linker kolom naar de punt. 2. She hargashat tof wara bahashgahato Bashgaha to, Ima sawevet i ma. Dei hargashat wa Ki amitamets, ametz, parede, fir miemunato emunato id barach. Afel em rabashgaha. Jes fijf lo sachar. Weim chaswe shalom loyal le lo lehit hit amets. Jez zes lo ones. Kini frat me i parach. Het is voortreffelijk wat hij ons zegt hier. Voor het geestelijke werk is het, is het um, gewoon als, als balsem als wij luisteren naar wat hij ons zegt. Harei, see here, 2. She hargashat tov vara, dat it fullen van goed en kwaad in het bestuur van Hashem. Misavevet ima brengt als gevolg, kan je zeggen, 3. Hargashat saharva onus, het fullen van beloning en straf. Van hen vloeit het voort. Van kwaad, goed en kwaad, voort, vloeit voort eh, beloningenstraf. Drie na de koma, ki mets. Want hij, die de mens, die eh, moeite doet, inspanning levert, schlolle paret mee barach. Om zich niet af te scheiden van het geloof van de gezegende vier. En ook je zegt ons, Afval Pishot en Rabash Gacha, ondanks het feit fe dat hij proeft, ähm, smaakt kwaad in zijn bestuur, maar toch probeert hij dat te doen, äh, inspanning leveren, om nie, zichzelf niet te scheiden van Hashem. Zie je dat? Ja, Jesh die heeft beloning. Zelfs als je voelt, dat je voelt dat het kwaad is in de wereld, hoe kan dat, hoe Hashem kan dat doen, dat de kinderen die dood gaan, begrijp het? je? kan het niet, je ziet dat het kwaad is. Hoe kan het zo zijn dat een schurk die, ja, die komt vrijuit, ja, vrij uit en, en die, die slachtoffers die, die, die, die gewoon, die worden gewoon eh, on, eh, men let niet op hen en men geeft hen geen hulp, etc. Hoe kan dat? Hoe Hashem kan dat doen? Dus wij kunnen dan, kan je dan zien, zien wel in met je, met, met, met, met, zien dat het als het ware kwaad is, als, al voel je, voelen niet zien, maar voelen dat het kwaad is, als het als het ware kwaad is in het bestuur, maar toch inspanning leveren om niet, jezelf te scheiden van het geloof van Hashem en wat is het geloof van Hashem een geloof boven het verstand natuurlijk om jezelf niet te scheiden dan heeft je de mens eh, ondanks het feit dat hij dat kwaad voelt eh, in het bestuur maar, maar hij probeert zich niet te scheiden van, van, van eh, geloof dan heeft hij al een beloning zie je dat we inhast, we shall om loyale lolita mets. Kijk die wat die ze zegt ons. Maar als het bij hem niet opkomt om uh, inspanning te leveren. Om zich in te spannen. Ja? Om zich in te spannen. Om niet te scheiden. Gescheiden te worden van Hashem. Je shall is dan ontvangt hij straf. Dus hij gaat gewoon binnen het verstand. Kinje vraagt meer modatoid barak, want hij, hij wordt gescheiden van het geloof van Hashem. Kijk wat hij ons vertelt. Hij zegt niet dat hij was, wordt gescheiden van de Torah. Hij zegt niet dat hij wordt gescheiden van kennis. Ja? Hij zegt niet dat, oh, dat hij wordt gescheiden van, van het, de kennis van Sverod of iets anders. Maar hij zegt een geloof. Het wordt ook gezegd en verteld in Talmud yeah. ook. Verteld wordt vee, veel over... Het uh, was een zeer grote... In zeer oude tijden... Was het een uh, zeer grote... Um, uh, priester. Overpriester. Dus we denken dat. Hoge priester. Zeer grote rabbi was het. En... En uh, er kwam een moment... Dat hij was al 80 jaar oud. En... Hij verliet het geloof. Hij wist alles. Alle, alle leerden dus ze helemaal. Wist alles uit zijn hoofd. En uh, kende alles. Maar geloof heeft hij. Had hij. Verloren. Dan heeft het geen zin. Dat is ook in de in taal moeten worden. Dus gewoon vertellen ze. Ook de naam noemen ze wie dat was. Dus hoe. Hoe is het. Belangrijk en hoe. Uh, dat een mens, vooral als een mens ouder wordt, vaak verliest hij het geloof. Met aan met, uh, met het verminderen van allerlei functies, met het zien dat het leven al, al ellende en ziekte is en alles meebrengt bij zichzelf. En de lading, de lading van het leven die men draagt wordt zwaarder en zwaarder. Emotionele lading. En dan gaat men zo het leven verder door als zonder geloof. En dan gaat men snel, snel, snel dan naar beneden. En hoe dan ook. Kan men lang leven, maar zonder het geloof. Wat is het? Eh, zes naar de punt Maar vele ook, ook bijvoorbeeld uh, zeer in Rusland bijvoorbeeld, dat ik had jullie verteld, waren grote mm, Arabische, die onder onbarmelijke toestanden leefden daar in Rusland, in de Sovjet-Unie. En vervolgd werden door, omdat ze religie, hè, dus God daar, dus Joodse, Joodse religieën zo, dat ze daar... Maar, Hadden ze aan de man gebracht. Hè, en, en mocht het niet. In Rusland mocht het absoluut niet. Dus eh, dan, was ze waren tijden erg moeilijke tijd. En zij zonden hen naar Siberië. Voor verschillende ellende hadden ze en communisten hadden hen gebracht. En daarna, sommige, dus vele van hen, eh, en daarna naar Israël. En toen ze naar Israël kwamen, kwamen de meesten, niet de meesten, maar velen, waren de, de, de ze, de, dat vuur, dat vuur, dat vuur van geloof, dat was zoek. Want daar zaten daar ze in Israël in meer. Dat betekent, dat betekent niet alleen op, uh, in Israël of zo. Dat betekent: de mens komt in zijn leven tot uh, een toestand dat hij zelf voldaan wordt. Ja. Oké, okay, ik heb dit, ik heb dit, ik ben tevreden namelijk met dit en dat. Hij, hij, hij kan niet warm worden van het geloof. Kennis, ik weet wel. Nog een keer dat een beetje, nog een keer dat leren, nog een keer dat leren. Maar het geloof, het enige is dat de mens redding geeft, is geloof en niet kennis. En zoals ik jullie vertelde, men kan de Torah kennen, het Talmud kennen uit je hoofd. En zal het niet helpen. Ik herinner me dat ik had gesproken in, in Israël met de grote eh, steinzaals. Ja, dat is een grote rabbi, een zeer grote rabbi die het Talmud, het Talmud op een nieuwe manier heeft vertaald en... In allerlei talen, in vele talen van de wereld, ook in het Russisch. En, ik uh, is niet mijn type, rabbi, maar het doet erin toe. Maar, um, een grote hater van Kabbalah, trouwens. Ja. Uh, had boeken ook geschreven over, over dus met onderwerp van, van die bijvoorbeeld Lely, wat we hebben geleerd. Maar dan op zijn manier dan geïnterpreteerd binnen de traditionele leer. En ik ben met hem bij hem op bezoek geweest. Ik had jullie verteld dat ik uh, uh, op zoek was naar de wijzen. Want ik wilde God vinden. Ik kon niet vinden bij mensen. Bij rabies of bij wijzen. Dus ik heb hem op een op bepaalde manier, op bepaalde manier heb ik een afspraak met hem geregeld. En had ik twee uur en vijftig minuten gesprek met hem. Het uh, was een, een geweldige Ik wilde, wilde ergens leren. Hij was al uh, geen jonge man. En uh, hij had me verteld. Ik, ik wilde het leren. Talmoed meer en meer. En uh, dan had hij mij iets gezegd. En gewoon in een spontaan gesprek. Schaald. En hij vertelde mij. Dat hij kende iemand. Die al 15 jaar al docent was in Talmoed. Dus echt uh, Talmoed, dus allerlei moeilijke dingen die in Talmoed is. Ja. En, uh, en toen uh, op een dag iemand dus, kwam bij hem thuis. Hey, man, zijn leerlingen kwamen bij hem niet thuis en anderen niet. Maar opeens kwam er iemand toevallig of zo, weet ik niet op welke manier. Hij was niet van dezelfde stad waar hij geleerd had of gedoseerd had. En men kwam bij hem thuis, hij was religieus. hij, dus hij had een, een, zat in een religieuze instelling. Maar men vond op zijn duren niet eens die kokkertjes, maar mezuzah. Geen kokkertjes niet, hoe kan je dan vijftien jaar doen? Ja. En als je geen kokkertjes had, misschien had je ook geen kosheren keuken. Waarom, als het geen kokkertjes zijn, misschien ook niet eens, misschien had je ook een varkensvlees. Dat is niet meer belangrijk. Maar de kennis had je wel, de kennis. Een geweldige kennis had je, dat had je mij deze rabbi verteld. Want ik wilde, ik wilde leren toen, want ik had jullie verteld dat ik moest naar Israël. En ik daar dacht dat ik daar snel zou, daar een hele leer, eh, traditionele leer zou ik daar snel mijn eigen maken. En et cetera, een rabbi worden, weet ik veel. Niet, niet dat, maar wel tot Hashem komen, niet zoeken naar... Maar hij had mij zo verteld even tussendoor, dat het dat wil niet zeggen wat jij wil. Jij wil dus de talmoed en al die anderen wil, dat wil nog niet zeggen dat jij zou daardoor uh, Godvreesend zal worden. Zal worden. Weet. Waarom? Dat is, wat wij, dat is wat hij ook zegt. Want aan de mens, die dus geen inspanningen levert om hoe dan ook om, uh, om niet gescheiden te worden van het geloof van Hashem. Ja? Van het geloof, hij zegt niet van het geloof van Hashem. Hij zegt niet van het jodendom. Hij zegt niet van uh, iets anders. Hij zegt het geloof van Hashem. Dus die verbinding, die unieke verbinding met Hashem, daar heeft hij het over. En niet over de kennis. Zes. Naar de en zo gaat het verder. We gaan tot het einde van deze oor. Elk woord is, is bijzonder, bijzonder krachtig. Hoe hij opeens zo'n onthulling geeft. Eh, die wij altijd, elke dag eigenlijk, kunnen gebruiken. Winim ze? Eigenlijk, om dat te horen wat ik hier nu op deze pagina heb gelezen Daarvoor heb ik de hele wereld doorgereisd. Om dat te zoeken, om te horen dat van de mens, mens van vlees en bloed. Nou, dat kon ik nergens horen. He? Over het geloof. Niemand spreekt, niemand spreekt van geloof. Dus ik ging overal op zoek naar, naar Shem, naar God. Maar ik, ik wist niet hoe. Dus ik zei ja, ik wil Talmud, ik wil dat leren, ik wil dat altijd leren. En en niemand kon mij dan aangeven van, kijk nou jongen, kijk nou, wat jij zoekt is geloof. Nee? Jij moet het niet zoeken in de, hier in die in de academie of daar, want zij, want zij zijn, zij zijn er niet op uit. Zij zijn op uit op traditie. En jij wil iets anders dan traditie. Nou, ga maar dan kabalen leren niemand heeft dan gezegd over kabalen en ik wist echt niet waarom niet daarna heb ik ook van die steinzijds want die, die grote en bij andere heb ik dan uh, gezien artikelen et cetera die zijn paal tegen kabalen Want die hoeden de, het volk dat het volk moet als kudde blijven voortbestaan. en de kabalen worden je vrij worden je vrij van de kudde weet u? Jij, jij komt in de handen van Hashem. En ik heb dat jij komt vrij van wie? Ik ben vrij, wij hebben geleerd. Dat de mens is niet, de wereld is niet geschapen voor de mens. Hoe kan ik dan vrij zijn? Ik word dan vrij van allerlei dingen die door mensenhanden geschapen zijn. Alleen ga ik me hechten aan eeuwigheid, aan iets wat onvergankelijk is. Dus ik geef mijn, ge, mijn vrijheid op. Ja, ik, ik, dus ik uh, ontbind mezelf van andermans, hechtenis aan anderman, aan mens van vlees en bloed, aan organisaties. Daar word ik vrij van. Zoals ik nu bijvoorbeeld... ...in flinke mate ben ik vrij... ...natuurlijk kan je nooit zeggen over zichzelf... ...maar toch wel steeds meer en meer... ...ben ik vrijer in allerlei... ...opzichten ten aanzien van mensen... ...en mensen, menselijke organisaties... ...ook van binnen. Maar dat betekent niet dat jij... Wel ...vrij, ik ben een vrij, vrij vogel... ...in de wereld. Dan... ...wat moet je dan met dan moet je dan met die vrijheid? Dan moet je dan... ...in plaats daarvan... Wordt jij slaaf van Hashem? Maar die, dat slaaf zijn van Hashem geeft jou vrede. Want slaaf van Hashem betekent dat ik hecht mijzelf aan Hashem. Ik hecht mijzelf aan de boom, de Ik hef, hef, hecht mijzelf aan de bron van waar ik mijn leven ontvang. Nou, wat is dan het hoogste? Wat is dan. Uh, kan, wat kan het hoogste zijn, uh, hoogste, Het hoogste stunt, de hoogste stunt, om jezelf te verbinden, om jezelf los te koppelen, van alles, wat, er, wat geen leven is. Wat alle, want alles put leven van, de bron. En ik mij hecht aan de bron. Dus dat is weer, iedereen begrijpt, dat het niet de vrijheid komt, dat jij zal vrij zijn, van alles en van alles, maar je dan, dan hoe meer jij onthecht jezelf van deze wereld, betekent van innerlijk van uh, aangehecht zijn aan dingen en mensen, des te krachtiger moet je je aanhangen, aanhechten aan het Eeuwige. En dat is iets wat alleen dat brengt, brengt, met de dag brengt. Uh, de kracht van geloof en dat kracht van geloof brengt die, die eenheid met Hashem alleen dat kan redden de mensen niets anders, geen kennis en daarom al onze kennis wat we leren is absoluut noodzakelijk want wij, wij, wij leren waarom wij werken op twee, in twee lijnen wij moeten rechts absoluut ons, ons verbinden met het licht zonder na te denken Blindelings. Maar in de linkerlijn moeten we werken met aan onszelf. Want je kan zeggen, ik hou van een schem, maar je, je, je, je corrigeert jezelf niet. Dan wat heb je eraan? Religie. In plaats daarvan moeten we wel werken aan onszelf. Dus dat is in de linkerlijn. We. Daarom leren we. Kijk, alles wat we leren hier. Leren we, leren we steeds. in logica en allerlei andere dingen. Goddelijke logica maar uh, alles, wanneer wij alles in acht nemen, alles wat we leren, dan moeten we een symbiose, symbiose maken van alles wat we leren om ons te verbinden met, oneindig, met het oneindige dat hey, is wat de Torah geleerden hadden gezegd yeah? we hebben ook in de nachtles heb ik het ook erover gehad dat zij hadden dus ja, als zij alles hebben geleerd alles wisten zij van de Torah, van het goddelijke leer, toen smeekte de Hashem van, en nu, uh, ontneem van mij alles wat ik, wat ik geleerd had, en verbind mij met jezelf. Ja? Ze wilden vergeten alles wat ze hebben geleerd, betekent natuurlijk kan je niet vergeten, want niets verdwijnt in het geestelijke, maar vergeten, ze wilden vergeten alles wat ze geleerd hadden, ze wilde dus zichzelf um, eenvoudig, net zo so als een, wat we hebben gezegd, net zoals so de koe die grast ergens op een so, wei. zo met een staartje doet links en rechts, links en rechts. So, zo so, so moet, zo so will zij ook zijn, na alles geleerd te hebben, betekent zo so eenvoudige, absolute vertrouwen hebben in, in Hashem. En dat is een grote kunst. En dat is een grote liefde. Dat is de liefde die je moet die iedere van ons moet opbrengen. Die liefde moet laaiender, vuriger worden met de dag. Right? Hoe kan dat? Ik word ouder, nee, word ouder. In deze liefde word je niet ouder. Right? In de liefde die waar we het over hebben, hoe ouder, hoe ouder je wordt, hoe krachtiger wordt je. Maar de kracht zit hem. Niet alleen maar in de kennis, maar, maar in het bijzonder, belangrijkste. De kracht, de vuur zit in, in de liefde, in vertrouwen in het geloof. Zie je nou, kijk nou, na vijf jaar studie kunnen we een beetje over geloof praten. Dan begrijpen we dat het, hoe cruciaal is dat. En kijk nou wat je ons vertelt. Dat de straf ontvangt de mens... Uh, omdat hij geen inspanning levert. Eh, om eh, niet, niet gescheiden te worden van het geloof van Hashem. Daarom elke woord wat hij ons vertelt. We moeten eh, goed doorkouwen wat hij ons vertelt. Want hij, hij kwam al tot zijn marticoon deze morgen. Zes naar de punt. En hij vertelt het al vanuit de andere oever. Hij is al daar. En hij zegt nou, jongens, zwem, zwem op die manier. Zwem hier. ook okay, niet, niet daar. Daar kan je dan verdrinken. Maar nie, hier een beetje, een beetje naar links en rechts. Dat is wat hij ons steeds doet. Zes. En dan kunnen we. daarom is hij geloofwaardig. En niet uh, de beste, beste stuurluis staan aan wal. Dat een, iemand zegt, nou gaan maar zwemmen. En dan maar hij zel, zelf... Doet het niet, hij alleen heeft jou alleen maar de theorie, alleen boekenwijze. Maar zelf werkt er niet aan. Zes, nader punt. We nemen ca. Zeven. Sche afgelp, sche hule vado, asa, vio se, se. Lechol achter masim kulam, mikol makom nish ze nistar, mi mar nechen tov vara. Kibashaat hara, nitan koach, le achra, le tin ve emunato. Убайим лидей аоныш, агадоль Элев диперуда. Венасим млеим хиргурим шел кафира. Пюнт. Зэс надо пюнт. Веним цайне блэкдэс эл зэйфэн. Худ уплэт, элэк ворд из крахтэх. And that Blake do sayfen. She afel pidat on dank set fate. She hule vado dat he allein ashem is allein os asa date, We osse and doot. We and zal doon. Le hule maestim kolam alle dadden s alle verrichtingen. Acht mikol makom, Desalniettemin, ze ni star is dat gebleven verborgen van degene die het goede, goed en kwaad voelen. Ja, voor ons, want wij leven in goed en kwaad, omdat onze kilim, kilim, kilim de Kabbalah is nog niet, niet klaar. En daarom al die goedheid van de Schemzië, wat die zegt ons is verborgen, ki hara hara, want, want in, in de tijd van kwaad, dus goed en kwaad, ja? als wij goed er ervaren, dan wel, maar als wij op het moment, wanneer wij kwaad ervaren, in de tijd van het kwaad, als wij goed kwaad ontvangen, maar goed van in haar, in haar, van haar kant van kwaad ontvangen niet dan koachle sitra achra, dan is de kracht gegeven aan de sitra achra, let op, die zegt ons. Le heilimash gachato om het bestuur van Hashem en zijn geloof te verhullen van ons. Ubayim li de agadol. En men komt tot de grote straf van scheiding van Hashem. En dan wordt men vol van kwade, kwade overpeensingen van kvira, van ontkenning. Dat men ontkent op dat moment, dat men ontkent de eerste principes, dat men ontkent het bestuur van Hashem. Nee, Hashem, dat is niet, dat is niet. Dat men ontkent dat als gevolg van dat van het kwaad. Zie je wat je zegt ons? Dus wij ervaren, wij leven in de wereld van goed en kwaad. Ja, duidelijk. mal goed, wij ontvangen van de mal goed, die mal goed is goed en kwaad. Ja? In onze ogen, omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn. Daarom ontvangen wij, doen wij goed, dan ontvangen wij het goede. Doen wij kwaad, dan ontvangen wij ontvangen Dan um, zien wij, voelen wij, alsof zij, maar goed, alsof het bestuur uh, kwaad is. En hij zegt ons hier, dat op het moment wanneer wij kwaad voelen, betekent op het moment, moment wanneer wij het iets slechts doen, en dan ervaren wij het bestuur als kwaad, dan wordt op dat moment de kracht gegeven nog een keer, aan de Sitra agra, kijk nou de rol van de Sitra agra, hoe belangrijk dat dit, we zien wel dat dit niet uh, iets wat, wat wij moeten alleen maar meiden, dat dit wel een kracht is, belangrijke kracht die zich inmengt in ons, in ons doen en laten vanwege onze eigen uh, schuld. Ja? Of schuld betekent eigen schuld, dikke bult Dus dat wij zijn de veroorzakers, dat, dat de Sitra-Agra. Die gaat. Zich inmengen in onze interne aangelegenheden. Dat dan, op het moment wanneer wij kiezen voor kwaad, dan is de kracht gegeven aan de Citra Agra, dan, macht, macht, dan mag de Citra Agra, dan verkrijgt Citra Agra haar volmacht. volmacht. Hij verkrijgt haar mandaat. Om mandaat om mij, om ons aan te vallen, om weer om ons. Uh, er, en niet alleen om slecht te doen, maar juist daardoor ons wat doen om, te, daar, om uh, het bestuur van Hashem en zijn geloof uh, te, verhullen, te verhullen. En natuurlijk dan voelen we dan, de mens voelt dan, en dan de mens voelt, begint, wat begint hij? En dan, uh, dat is de grootste uh, straf natuurlijk, en daardoor de mens natuurlijk kan de ene die precies de ene die gaat tsuwa doen, de ene die gaat niet wachten lang, die voelde die voelt dat die, die verhulling dat de het bestuur is verhuld voor hem, dan gaat hij direct uh, uh, direct doen, één keer doen, en dan komt hij weer in, in, in, in contact met de Shem, het is niet dat, dat, dat, dat iedereen moet, kan, kan alleen maar het goede kan doen. Het bestaat niet. Geen mens bestaat op de wereld die alleen maar het goede kan doen. We altijd, moeten we, altijd schommelen wij. tussen een beetje naar links en een beetje naar rechts. Een beetje meer naar links en een beetje meer naar rechts. Maar de hele bedoeling is niet dat wij als robots zijn, worden. Maar dat zodra we iets kwaads doen, hoe weten we dat wij kwaads hebben gedaan? Misschien heb ik... We eh, hebben iets gedaan wat je, wat je dat onopzettelijk gedaan hè? Onopzettelijke zonde. Hoe kunnen we dan weten? Nou, daar zit de citra agra. Ja, de citra agra weet natuurlijk zeer goed wat wij doen. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde... Zonde, als iemand heeft een, een bepaalde onopzettelijke zonde gedaan. Hè? Ja, je hebt iets gedaan. Je hebt, hoe weet je dat? Je loopt op straat en opeens kijk je ergens. En opeens... Uh, dan reageer je op iets. Je weet het niet, je hebt twee ogen. Duidelijk, je hebt twee ogen. Ja, die, je kan het niet, niet. Menselijke ogen. Je opeens reageer je zelfs dat onbewust. En dan komen bij jou allerlei... overpeinzingen, allerlei gedachten... allerlei fantasieën, et En dan ga je dan een beetje ermee te ver. En opeens, opeens... Je wist het niet dat je, dat je iets verkeerds had gedaan. Een mooie, mooie zonnetje schijnt. Je zit op een terrasje... Ja, gezellig, lekker, geniet je. En opeens heb je iets, iets gezien of zo. En opeens oh, komt het bij jou iets op, en weet ik veel, uh, een beetje welt op in jou iets. In jou, ja, iets weet ik veel, hoe, hoe dat, helemaal, uh, hoe dat helemaal bij jou hoe dat reageren, uh, komt. En dan voel je dan opeens: uh, jij voelt het niet dat jij iets hebt gedaan, iets kwaads. Hè? Daarvoor. Bestaat die citra achre, Die citra achre kan je niet omkopen. En die waakt over dat soort dingen om ons te helpen, eigenlijk. Zelfs wanneer wij straf ontvangen, dan is het ook weer, de citra achre heeft ons geholpen, eigenlijk, indirect, om straf, door de straf te ontvangen, dat wij daarna tshuwa doen. En alleen wij moeten snel reageren. Niet wachten totdat wij al liggen, al plaat liggen. Dus dan, wat gaat het gebeuren dan op het terrasje? Dan, de sitra agra, die ziet alles. En ze ziet, die ziet ook mijn intentie, mijn bedoelingen, mijn verborgen dingen. En ze ziet dat ik een beetje iets gedaan heb, oké, onopzettelijk, maar toch wel, dan wat gaat ze dan doen? Ze reageert op dezelfde mate van mijn vergrijp. Zij reageert dit op mij en zij ver, op diezelfde mate verhult zij bij mij, voor mij het bestuur van Hashem en zijn geloof. Dat betekent op dat moment word ik in, in die mate, in dezelfde mate een beetje uh, afgerukt, een beetje gescheiden van het bestuur van Hashem, van het stralen van Hashem, van het, de verbondenheid met het, de navelstreng. Ja, die medicaven. En dan kom ik dan opeens, weet ik niet, dan heb ik gezeten daar en kom ik dan voel ik dan opeens leegte en weet ik veel. En dan voel ik dat ik ben gescheiden opeens van het geloof van de verbondenheid met Hashem. Dan heb ik twee alternatieven. De ene die zegt, wat een verschrikking, die gaat allemaal kankeren en die gaat dat en dat alles. Kwaad in zichzelf ervaren. Voelen zichzelf kwaad. En daarmee ook nog, uh, nog, erger nog erger dus maken. ik voel kwaad en dan ga je dat vak, dan ga je daardoor als yes. het ware. nog meer zonder dus um, uh, allerlei overpensingen doen, omdat je kwaad voelt. Je gaat allerlei overpensingen doen, overpensingen doen voor, waarbij je dus uh, ontkent het bestuur van de scheem. Nou, dan zit je dan, dan kom je steeds Zak, ...zak je steeds meer en meer... ...in jouw toestand. In plaats daarvan... ...moet je het onderkennen. Leren het onderkennen. Ik, ik, ik leer het ook. ook denk, ik, ik val het ook... Uh, ik val ook uh, ...onder uh, mat. Val, val ook... ...val soms... ...regelmatig... Uh, ...invalkuil. In steeds regelmatig, want het is niet... ...het is de hele bedoeling niet dat wij... ...als engeltjes zijn, maar de hele bedoeling is... ...dat jij snel... ...dat jij uh, de twee... ...interactie hebben... ...dat wij... De, de, ...het contact... Ja, ...dat wij steeds de interactie hebben met Hashem... ...en dat is op die manier... ...ook okay, via de tussenschakel... Tussen ...via die allerlei krachten... ...via Sitra Achra... Notes, ...om mee te helpen... ...Hashem kan... ...we hebben geleerd... ...Hashem kan mij niet kwaad... ...berokenen... ...zelfs voor geen vergrijp wat ik doe... ...hij kan niet van hem... ...we hebben dat geleerd... ...van hem kan niets... Verkeerds komen, geen gevoel. Uh, hij, hij kan mij uh, veroorzaken dat bij mij gevoel komt van um, kwaad. Dus dat gevoel van kwaad. Dus door mijn handel, door mij wat ik doe, kan dan de citra agra bij mij dat... Uh, uh, maar ik ben dan... Citra Achre kan nooit om mij aanpakken. Alvorens ik haar de... Uh, de gelegenheid geef, Dan, door mijn vergrijp, zij het mij zo aan, dan zie ik Hashem niet. Dan ga ik dan, dan heb ik twee alternatieven. Dat ik direct het in ze, in dat inzie. Volwassen. Inzie dat. En dan ga ik dan Tshua doen. Op dat moment haal ik weer die mal goed, want hoe, hoe voelt dat, dat jij kwaad bent, dat jij straf ontvang, dat je, het voelt dat jouw malgoed naar beneden komt, daalt naar beneden, als het ware, en, en leeg komt te staan, en ja, en, ja, dat weet je wel wat het is, de malgoed, die voel je, ervaar je dan beneden, en daaraan zijn al, dan daar voel je dat, daaraan, anders dan is een tekort, de malgoed, wanneer de malgoed is verbonden met de bena, is geen tekort, dus als het ware die bedekte, maar wanneer de malgoed rukt zich af door de zonde naar beneden, dan, is, dan komt haar uh, tekort bloot. Zij komt dan bloot te staan met haar, in haar tekort. En dan overal waar de malgoed bloot komt te staan, te staan in haar tekort, daar komen de dus die, die, die, die sitra achra, die grijpt altijd aan daar waar tekort is. En dat geeft ons, nou, dat die twee dingen. Dan voel ik dan, wat moet ik doen? Dan tshua. Dan ga ik dan krachten opbrengen in mezelf. Om die maar goed weer terug te brengen naar die, de, de bovenste punt. Waar zij geweest zijn. Niets verdwijnt in het geestelijke. Weer terugbrengen naar, ja, naar de bina. Ik is ook vaak dat je zeg, naar de kenteren moet. Is dat maar het is precies hetzelfde. Ja. Kijk, kijk, moet je zo zien. Hij zegt... De vraag is ja, een goede vraag. En Henk zegt, je zegt dat wij naar de ketter moeten. Ja, normaal. Waarom zeggen we dan naar de bina? Moet je zo zien. Het is altijd, is bestaat, het heel belangrijk wat ik probeer te zeggen. Dat is je dat één keer, dat we hebben daarover gehad, maar nog een keer. Alles bestaat in het algemeen en in het bijzondere. Ja of niet? Er zijn tien sfeer, En dan, de malgoed, die stijgt op naar de bina. Dat is in het algemene, algemene zin, ja, in, in het algemene aspect. Dan de malchut, de, de Magoed is van tien sferot. En de Magoed, die op eigen plaats staat, op de Magoed, die stijgt op naar de bina, naar de sfera bina. Dat is in het algemene aspect. Maar altijd, alles is, gebeur alles is gebeurd, alles gebeurt net op. Alles wat wij spreken over het algemene aspect, gebeurt het ook in het bijzondere aspect. Wat betekent dat? Wanneer wij zeggen, Henk, dat de malgoed stijgt op naar de bina, dan bedoelen wij daarmee in het algemene aspect, zowel in het algemene aspect als in het bijzondere aspect. Betekent dat elke malgoed, ook de elke bijzondere malgoed, stijgt op naar haar bijzondere bina wat betekent dat betekent dat betekent dat eh uh, malchut van de malchut mal van de van de, van sferas malchut op naar de bina van de malchut dat de malchut van de yesod steekt op naar de bina van de yesod en zo so hoog tot de malchut uiteindelijk malgoed van de ketter steekt op naar de binnen van de ketter. Dat is wat wij moeten doen. Duidelijk. Dus als wij zeggen, duidelijk wat het is. Alleen wil ik zeggen dat korter, maar dat jij het goed steeds in de gaten houdt. Dus als wij zeggen dat wij moeten onze malgoed brengen naar de ketter, wat betekent dat? De plaats waar ik mij oorspronkelijk bevind. Ja? Laten we zeggen, ik bevind me in de Normaal, normaal natuurlijk in de Malchut bevinden. Dan ga ik eerst van de Malchut. Malchut. Eerst de Malchut van de Malchut. Van de mijn Sfera Malchut. Waar ik sta. Ga ik naar de. Naar de. Bina van de Malchut. Dat wil zeggen ook niet zo. Kunnen we eerst naar de Bina van de Malchut natuurlijk. En de Bina van de Malchut. Dan ga ik ook natuurlijk. Dan ga ik dan naar de. Eigen ook naar de. Tot de ketter van de malgoed. Het is hetzelfde. Maar ook dan kom ik dan naar de bina van de ketter van de malgoed. Het is altijd naar de bina. Malgoed kan opsteigen. Altijd steigt op alleen naar de bina. Overal. De kleinste beweging die malgoed maakt. Ook wij. een kleinste beweging. Wel, wel belangrijk wat we nu zeggen. Dat de kleinste beweging die wij maken, altijd naar de Bina. De kleinste. Waarom? Omdat de verbondenheid bestaat alleen tussen Malchut en de, en de Bina. Door de, de vier stadia van het licht. Herinner ik nog, wie heeft gebracht uh, Malchut via de Bina. Bina is de moeder, dus... Uit de buik van de moeder zijn ze eruit gekomen. En daarom bestaat zo eenheid. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus die verbondenheid, ja. Die verbondenheid zoals het was in het licht. In vier stadia van het licht. Precies hetzelfde bestaat in elke toestand. Dat wij altijd de weg hebben naar de bina. Want wij waren al wel van de bina. Van de bina zijn is de malgoed ontstond. Malgoed ontstond uit de bina kwam uit de Bina, daarom altijd is de weg naar de Bina, is altijd mogelijk. Maar we zeggen alleen zo, je moet komen naar de Bina. Maar betekent, stap voor stap moet je zo komen naar de ketter, en dan ketter naar de, ook weer naar de Bina van de ketter. Op die manier, daarom zeggen we dat. Eigenlijk Op die manier dat je dat begrijpt, zo wel altijd, wanneer wat we spreken, is het, twee aspecten zijn, het algemeen en het bijzonder. Want in het tweede symptoom, altijd wanneer we zeggen, ik ga mijn wensen korter maken. Hè, ik ga naar de ketter, betekent in de ketter van elke sfeera. Natuurlijk, ik kan zeggen zo, niet, niet in één keer. In elke ketter waar ik kom, goed opletten. Ik kan bijvoorbeeld hebben alleen maar kracht vandaag, of nu, op dat moment. Wanneer ik mijn werk doe, ik wil nu komen in contact met met Yeshua, ja, met de kracht en de hart, want alleen in de klikketter is intrinsiek licht aanwezig, hè? alleen in de klikketter andere kilim hebben geen licht moeten, de klik, moeten het licht maken, moeten het licht doen uh, verschijnen dus hoe, andere kilim dan de ketter welke ketter dan ook, de laagste ketter van alle ketterin en de, altijd alle overige kilim moeten het licht weten naar binnen te halen. Maar die kilim hebben, hebben, hebben geen licht op zichzelf genomen. Dus alle negen onderste sferot van elke, belangrijk wat ik probeer te zeggen, alle negen, kil, negen onderste kilim van elke tien hebben op zichzelf geen licht op zichzelf. Die moeten dan eerst, hoe? Eerst moeten wij de mens, of de mens wat moet je doen? Eerst zijn eigen adieu, zijn wensdikte uh, verlichten, dunner maken. Komen naar de ketter, welke ketter dan ook. Wij spreken niet van, wel, van welke, want welke ketter hangt van, van jouw mate, van jouw kracht, om dat te doen, maar altijd ketter moet je hebben. Dan kom je naar de ketter en de ketter schijnt al, een beetje neffers. En dan blijf je daar. En dan word je daar... Krachten verkrijg je daar. En dan ga je dan... Heb je meer krachten. Ga je dan, word je dan geestelijk geboren. Ga je dan naar een, de klieg, Hochma? Op die manier verkrijg je dan het licht. Komt er door jou toedoen. Komt dan bij jou dan die, het licht roeg. Etcetera. Op die manier trek je het licht naar beneden. Maar goed... Waarom zeggen we altijd over, spreken we van ketter? Waarom spreken we van Yeshua? Alleen in de ketter, intrinsiek binnen de klikketter, waar dan ook in elke klikketter, bevindt zich het stralen van het licht. Ja, dat is het nevers als het ware. Als het niets is, als het in de parsoef niets is. Eigenlijk elke tins verrood. Laten we zeggen dat er nog niet geen correctie is. Hoe kunnen we ons corrigeren? Uh, geen correctie is. En ik wil nu mee corrigeren. Hoe? En moet ik weten dat alleen dan, dan als ik nog helemaal niet gecorrigeerd ben in bepaalde toestand, dan moet ik weten dat in die klikketter, in de klikketter van mijn toestand, waar ik, die ik wil corrigeren, is altijd licht. Oké, okay, het is alleen een klein beetje nevers. En maar als ik dan opsteeg ...naar die klie ketter, ...dan kan ik altijd aantrekken... ...naar die overige... ...bij die kracht kan ik aantrekken... ...het licht corrigeren... ...corrigeer ik de volgende klie... ...gogma laten we zeggen... ...dan komt er licht in de gogma... ...van wie? Van de ketter... ...de ketter die, kan, die regelt dat allemaal... ...via de ketter... Deel, ...want binnen de ketter... ...binnen de gogma zit niets... ...binnen de bina zit ook niets... ...alleen de wens... Om te geven. Maar de vent is nog niet. Gochma heeft op zichzelf geen licht. Alleen de klikketter. Duidelijk waarom, waarom spreken wij van Jezus. Dan weten we, begrijpen wij, waarom spreken wij van Jezus. Alleen in de klikketter. Dus als ik bijvoorbeeld een klein beetje kracht heb. Ik begin iets te corrigeren. Ja, ik zit in de malgoed. Wat moet ik doen? Ik ga naar de ketter. Ik ga naar de malgoed van de ketter alleen we zeggen dan naar, naar de Bina omdat we bedoelen, bedoelen altijd dat de verbondenheid bestaat tussen Malgoed en, en Bina altijd wie, wie moet opsteken, altijd Malgoed oké, okay, we zeggen dat Malgoed het is atherity is soot, omdat vanaf de vanaf de absolute hebben we geen Malgoed meer, het is altijd atherity is soot, het is alleen maar maar we zeggen gewoon dat het een Bina een Malgoed van de tweede symptoom. dat is wat wij wij noemen dat Oké, okay, maar het mag goed. Altijd moet je opstegen naar de bina, maar dat de bina betekent, als we zeggen dat het mag goed moet opstegen naar de bina, betekent kwalitatief. Altijd ze richt zich naar de, naar de, naar de, naar de, naar de bina, maar, maar kwantitatief steigt ze altijd op naar de ketter. Ja? Door alle overige sfeerot moet ze altijd opstegen. eerst let op altijd eerst kwantitatief, eerst naar de ketter. Waarom? Kom je naar de ketter, dat is de kleinste wens die, die er is. Dan maak je jezelf wat. de kleinste wens, en daarom is het ook een kleinste licht, alles moet passen bij elkaar. En dan ga je dan van het kleinste, van het de kleinste knie, en het de kleinste licht, daar ga je groeien. Maar eerst moet je verlangen naar dat beter, het beter de kleinste kli hebben te hebben, met een klein, de kleinste, kleinste licht, dan de grootste kli, maar niets, maar leeg. Ja of niet? Ja of niet? Wat is, is beter? Beter een... een uh, ja, yeah, dat is duidelijk. Dus het beter een klein beetje hebben, maar wel het beter, dat is wat de Torah-leerder zegt. Het is beter een levende hond, levende hond, is beter dan de dode leeuw. Dat is wat de torah heeft zegt. Ik kon het nooit begrijpen. Nu hoor je dat wel wat het is. De dode leeuw, dat is die maar goed van jou die niets kan ontvangen. Really? Ik herinner me ook in Rusland hadden ze zo'n zo'n vroeger zo'n karakter. Zo ik, toen ik zaken nog deed, had ik naar Rusland, ging ik naar Rusland, en, oh, nog veel, veel jaren geleden, toen nog wisten ze nog niet van markteconomie. En, en toen moesten wij ergens als bemiddelaar, niet de exact En En moesten we zochten we wij, wij naar een agenten vertegenwoordigers van de Nederlandse firma's. En er was iemand die, die, die, die, die, die ik vroeg een kennis. En ik zei hem, ga maar werken die voor deze firma. Dat ga je verdienen. Maar eerlijk zegt hoe? Wat ga ik verdienen? Hij verdiende misschien een, uh, weet ik veel, honderd, uh, honderd, uh, weet ik veel, weinig. En maar men gaf hem een beetje flink meer, Nederlandse zakenman, uh, van zijn fabriek. Maar hij moet werken. En de, die persoon, ik herinner me, die zegt tegen mij... ...voor dat geld. Ik ga werken alleen als ik weet dat ik... ...miljoen, 1 miljoen dollar... ...dan ga ik werken. En, en dan is die persoon misschien nog steeds geen cent verdienen. Als er 1 miljoen dollar zou zijn. dus Hij alleen is happig voor 1 miljoen. Al is 1 miljoen moet je dan weten dat je 1 miljoen verdient dan maakt hij zichzelf open, dan gaat hij dat anders niet, dus hij zit dan nul, ja, geen geld verdient, niets, maar dan, eh, waarom, niemand geeft hem dan, iets, een kans, dat hij dan 1 miljoen kan verdienen, dan verdient hij niets, ja, dat ja, terwijl de andere, terwijl de andere, die is, weet je wel, van een stijver hier, voor hier, en dan voordat hij dat, voordat die andere nog, nog wakker worden, die wordt al miljonair. Het uh, is een kwestie van. Dat is precies hetzelfde wat wij hier zeggen. dat Dus altijd opstegen, eerst doen opstegen naar de. Wij zeggen dat, dan weet je nu wat het betekent. Naar opstegen naar Bina en opstegen naar de ketter. Stegen altijd kwantitatief naar ketter, want alleen vanaf de ketter kan je licht ontvangen maar wij zeggen naar de Bina, omdat de intrinsieke verbondenheid is tussen de mama ja de mama en, en de kinderen.